Blaag zijn chick naar het station. En hoe de fuck kon hij nou weten dat zijn eind eraf begon? Hij kreeg een klap voor zijn kop, maar keek niet om. Hield zijn mond tot hij de volgende ochtend met hersen letsel opstond. Zijn pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis. Je vriekte als een gek toen ik het zag op de buis.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 The helder. We the helder he got a helder